4 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. De Britse politie is begonnen aan een grote veiligheidsoefening die tot de Olympische Spelen van volgend jaar duurt. Volgens de politie is het de grootste politieoperatie in vredestijd ooit. De komende maanden worden alle accommodaties die tijdens de Spelen worden gebruikt onderzocht. Er zijn er oefeningen waarbij wordt gedaan of er sprake is van terreurdreiging. Er zijn elf politiekorpsen bij betrokken en de kosten van de veiligheidsoperatie kunnen oplopen tot bijna 700 miljoen euro. De Britse minister van Binnenlandse Zaken heeft al gezegd dat de bezuinigingen de begroting ongemoeid zullen laten. De Duitse minister van Financiën, Schäuble, heeft het toch voor het constitutioneel hof in Karlsruhe de noodhulp aan Griekenland en andere EU-landen verdedigd. Prominente politicus van de CSU en een groep hoogleraren waren naar de rechter gestapt. Ze vinden de miljardenhulp aan noodlijnende EU-landen juridisch onverdedigbaar. Het Duitse parlement zou onder druk zijn gezet om in te stemmen met de hulp... en daardoor zouden parlementariërs niet vrij hebben kunnen oordelen. Minister Soyble benadrukte voor de rechter het belang van solidariteit tussen EU-landen... en het risico dat nationale crisis overslaan op de hele Europese Unie. De gemeente Haarlemmermeer houdt vanavond een bijeenkomst voor omwonenden van de woningbrand van vannacht... Bij de brand in Hoofddorp kwamen twee volwassenen en drie kinderen om. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie heeft aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf. Wat voor aanwijzingen dat zijn, is niet bekendgemaakt. Het bureau Jeugdzorg is vorige maand enige tijd betrokken geweest bij het gezin dat in het huis woonde. Het gaat om een Irakees, zijn Russische vrouw en hun drie kinderen van 11, 8 en 6 jaar oud. Op de bijeenkomst vanavond in de gemeente Haarlemmermeer zullen ook medewerkers van slachtofferhulp aanwezig zijn. De gemeente Hoorn wil de tekst bij het standbeeld van Jan Pieterszoon Koen aanpassen. De huidige tekst is niet kritisch genoeg. Koen is een omstreden figuur. Hij was gouverneur-generaal van Indië in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. In 1621 nam hij met veel geweld de Banda-eilanden in. Een burgerinitiatief van inwoners van Hoorn is de aanleiding om de tekst aan te passen. Ze willen het beeld vervangen of verplaatsen. maar noemen het aanpassen van de tekst ook als optie. De initiatiefnemer vertelt wat er mis is met Koen. De totale bevolking heeft die uitgemoord verjaagd. Uh, uh, Koen zegt zelf dat er zeer weinig ontkomen zijn naar de omringende eilanden. De, de totale bevolking werd geschat op 15.000. Nou, er was geen, geen mens meer uh, uh, uh, van over toen uh, Koen uh, klaar was daar. Het college van Horen wil op de nieuwe plakketten iets zeggen... over hoe er tegenwoordig tegen Koen wordt aangekeken. De gemeenteraad stemt volgende week over het voorstel. En dan het weer. Op de meeste plaatsen vrij zonnig. Op de Wadden is het bewolkt en daar wordt het een graad of 21. Maar in het binnenland zelfs 25 graden. Morgen dan en de dagen daarna is het bewolkt en trekken een aantal buien over het land. ANWB ah, Verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag-Utrecht is bij Knopend Oude Rijn een ongeluk gebeurd. De rechterrijstok is dicht en vanaf Woerden staat er 8 kilometer file tot aan Knopend Oude Rijn. Uh, de A15 vanuit de Europoort, tussen Briele en Spijkenisse, 7 kilometer aansluiten. En op het traject tussen Dordrecht en Lage Zwaluwen rijden er geen treinen, maar bussen. De vertraging kan oplopen tot een uur. Dit komt door een aanrijding. Of u nu werkzaam bent vanaf uw eigen kantoor of veel onderweg bent naar relaties, bij Vodafone begrijpen we dat u als zelfstandig ondernemer graag overal bereikbaar wilt zijn. Start smart business.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 Volledig online via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Westland Utrechtbank. Sparen. Beleggen. Hypotheken. Met Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalebout, Art Vierhouten, Dionne de Graaf en Tom van Hek. De radio. Vijf minuten over vier. U bent weer terug. Het derde uur radiotour. Het is bijna overal lekker weer in Europa, maar wij rijden door Bretagne. En dus, Gio, is het een beetje nou, van alles wat. Maar vijf mensen vooruit en het begint te wennen, hè? Nederlander erbij. Natuurlijk, Johnny Hogeland erbij. en Het is inderdaad Bretagne, natte plekken op de weg. En dat betekent af en toe lekke banden. We zagen zojuist een lekker band voor Bradley Wiggins. De grote Britse hoop op een tour, zeggen hij won de Dauphiné. Hij reed lekker weg teruggebracht door een koninklijk trio door Boasson, Knees en Swift. Hij weer in het peloton en zojuist ook in de kopgroep. Een man met een lekke band, uh, Gorka Izzagire. Voor de tweede keer alweer. Ik denk dat ze iets moeten doen met die bandenleverancier. Radio Tour de France, ça roule! Hoe <mogne> sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een wegbaant? Zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint Zich kampioen baant. Hoe lang ver genoeg de zaken man zonder mededogen die concurrent verslagen vindt Zelf haast failliet waamt.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 Zie alleen maar slechter van, na, na, na, na. maar liever dan nog, dat wordt voor ze kop van de zadem af, dan wordt hij alleen maar slechter. Onlosmakelijk verbonden met Radio Tour natuurlijk dit nummer het heet eigenlijk gewoon Jimmy van Boudewijn de Groot. Gio, het is natuurlijk prachtig zo'n kopgroep, maar we zijn elke dag bij het voorspel betrokken. Maar eh, raken we ook in het hoofdspel betrokken vandaag, denk jij? Misschien, heel misschien. Uh, hoewel ik toch niet echt uh, het idee heb dat een van de Nederlanders nou echt huishoog favoriet is voor deze etappe. Maar dan zou je misschien moeten denken aan Wout Poels, maar dan wel de Wout Poels van de vorm die hij had in het uh, voorseizoen. Toen hij uh, verschrikkelijk hard uh, reed onder andere in de tirreno Adriatico. Toen ging hij toch uh, tamelijk hard meeberg berg op, uh, op dit soort venijnige klimmetjes. En hij deed dat ook nog even in de ronde van Baskeland. Maar daarna was het eigenlijk een klein beetje afgelopen met hem. Maar misschien dat hij zich langzamerhand weer in die vorm van toen fietst. Ik denk Robert Geesink, ja hij zal er zeker bij zitten. Straks bij de eerste uh, in uh, de grote groep. Maar uh, dit soort klimmetjes, het is allemaal een beetje te kort uh, voor... Uh, wat is het? De adelaar uit de Varsenveld uh, noemen ze hem geloof ik. Die uh, in ieder geval uh, toch wel wat hoger wil stijgen dan uh, de muur van Bretagne. Dit is tekort 2 kilometer. Echt even stijl bergop. Ik kijk wel naar een heel lang gerek peloton trouwens. Uh, mannen van Omega Lotto op kop. Uh, mannen van BMC er vlakbij. Het is eigenlijk een beetje een onveranderd beeld. Dat we eigenlijk de hele dag al uh, te zien krijgen. Daarachter zie ik ook wat mannen van Leopard, Die Luxemburgse ploeg. Joost Postuma die daar uh, ook af en toe wat uh, mannen uit de wind uh, probeert te houden. En zo verschouderd de favorieten zich wel op. Maar Gilbert die zie je dan toch uh, vooral uh, nou, zo'n beetje op plek 8 uh, uh, daar zitten... ...in zijn uh, bolletjestrui. Uh, en uh, dan uh, weten we ook dat de gele trui van Thor Hushoff daar niet ver vandaan is. Nee, de truien die laten zich wel degelijk zien daar uh, in het uh, peloton. Maar de grote mannen houden zich daar koers. Nee, we zullen toch echt voorlopig even nog moeten kijken naar die kopgroep... ...waarbij ik uh, toch niet kan laten om één man daar uh, even uit te lichten. Die Imanol Erviti, die man van Mobistar. Dat is de man in het uh, Blauw die toch ook al twee etappes heeft gewonnen in de ronde van Spanje. En als ik dan denk aan die muur de Bretagne. Ik denk niet dat ze het gaan halen met die kopgroep. Eigenlijk weet ik wel zeker. Maar toch als die bij die muur van Bretagne zou aankomen. Dan zou hij nog een goede kans maken. Want hij won de etappe naar Villanova in de Vuelta van vorig jaar. En dat was een etappe die ging door Catalonië. En die ging over de Alto del Pinat. En dat was eigenlijk een beetje een vergelijkbare klem. Zelfs nog iets langer dan deze muur van Bretagne. Waarbij die in ieder geval wegsprong met een kopgroep. Hij won toen uiteindelijk de sprint van de kopgroepen ook Laurens Ten Dam bij zat. Maar die Erviti, dus een goede renner die dat eventueel zou moeten kunnen afmaken als ze al zo ver komen. Maar goed, laat ik maar niet te veel speculeren. Ik denk, Sebastiaan, ja, ze zijn kansloos hè. hoe hard die Erviti ook werkt. Ja, dat zit in de Kim Peloton. Komt ook dichter. Nu vijf hoorde ik daarnet. En dat uh, zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat het peloton, zoals hij schetste, wat uh, langgerekter over uh, de weg heen dan dat ze uh, daarvoor hebben gedaan over die hele smalle weg trouwens. Ze zijn net door het dorpje Tregornaal gekomen. Dat betekent dat er nog 51 kilometer en een half te rijden is... ...tot aan de finish op de muur van uh, Bre de Bretagne. En in eerste instantie deze vijf koplopen door Isakir, Viti, Kadri... ...door uh, Roa en door uh, Johnny Hogeland. Hogeland dus weer bij weer... Tenminste, iemand van Van Kanselijn weer bij, Nederlander er weer bij. Maar ook iemand van Van Zijde weer bij. Dat is Jérémy Wa. En die ploeg is er ook erg actief in het begin van deze Tour. Aard Vierhouten. wij zitten de etappe natuurlijk ook eh, te volgen. De vraag die ik net stelde aan Gio had natuurlijk een beetje betrekking. Eh, dit, dit is het voorspel, dit, dit gaat straks weer gewoon teruggepakt worden. En dan, als je die finish ziet, we hebben het er gisteren al heel even over gehad. De twee kilometer, eh, toch flinke percentages hier en daar. Mijn vraag is eigenlijk, gaan we alleen om de ritseer strijden of gaan mensrenners ook eens heel even naar elkaar kijken... even testen hoe het bij de anderen staat, denk je? Twee kanten op. Uh, kopgroep is ook nog een beetje vooruit aan het rijden... Maar alle gesprekken van Evans voor de interviews, kranten, tv-stations, noem maar op. Ik wil heel hard doorkomen en ik zie wel waar het terecht komt. Maar alles duidt er gewoon op dat hij gewoon echt voor die gele trui wil gaan. Anders rijden ze niet waar ze, waar ze rijden. Ze zitten constant alleen maar gefocust op, de, op, de, op het moment dat het gaatje iets te groot wordt, willen ze gelijk gaan meerijden. Dus alles duidt er gewoon op dat hij geel wil hebben. En daar gaan ze voor. En dan zullen de klasse mensenrennen zich moeten aanhaken. Dus dat, uh, dat is een dubbel, dubbel spel. En, en wie weet komt Contador wel met, uh, met al zijn opgekropte ja. woeders tevoorschijn. Als een duveltje uit een doosje. Daarmee beantwoord je een vraag die ook op mijn lippen lag. Uh, Contador zal toch een beetje getergd zijn. Die is natuurlijk veel te klein om echte verschillen te maken. Maar zal hij het misschien toch even willen laten zien. Uh, hallo, ik ben er ook nog. Vorig jaar deed hij eigenlijk hetzelfde. Hè. De eerste echte aankomst. Drie kilometer, stijl. En hij was weg, achter Rodriguez aan, die, die nog achter een maand van, vandaan schoot. En alleen Fianocourt bleef er dan nog schuin uh, terughangen. En die werd ook ingelopen. En Roderickes won uiteindelijk, maar kon het pakte dus belangrijke secondes op. En, uh, en dat, dat kan vandaag ook maar zo gebeuren. En daar is het echt lastig genoeg voor. Betekent dat ook dat als straks die koplopers zijn teruggehaald... de wegen zijn niet al te breed, er zijn hele smalle wegen bij. En iedereen wil weer een beetje van voren zitten. Wordt het, wordt het weer een hele jachtige, onrustige slotfase? De, dat is eigenlijk vast aan, aan Bretagne, aan de wegen, uh, richting de muur de Bretagne. Daar, daar heeft alles mee te maken wanneer je de hele dag al zo rijdt. Dat betekent dat de hele dag het peloton eigenlijk al nou, ongeveer een 400 meter lang is. Dus je zit al heel de dag, wil je bidonnen halen, dan weet je dat je al kilometers lang bezig bent... voordat je überhaupt één bidon weer bij je kopman terug hebt omdat je eerst helemaal naar achteren moet. En dan moet je nog langs al die renners over die smalle wegen naar voren. Het is een hele opeenstapeling van de hele dag op die smalle wegen rijden. Dat gaat in het einde echt meewegen. En tenslotte even voor dit eerste rondje. Het weer. Uh, we kennen sporten de Formule 1. Dan doe je nieuwe banden om. Bij de motoren houden ze er zelfs meteen mee op tegenwoordig als het gaat regenen. Maar een wielrenner uh, rijdt gewoon door. Hoe lastig is uh, nat, droog, nat, droog of valt het wel mee? Nou de, ja, de, de, de belangrijkste gegeven is dat je hebt hier met, uh, met een peloton van 200 renners. met alleen maar professionals. Die, dit, dit is hun beroep. En dit is wat zij. Um, die kunst hebben zij onder de knie. En het gaat wel eens mis omdat ze op het scherp van de snede de risico's pakken. En vanuitgaande dat hier een peloton rijdt. die, die zo gewend is in dit soort uh, omstandigheden te rijden. kun je ook op, op elkaar vertrouwen. gaat het ook echt. Uh, nou gewoon 9 van de 10 keer goed. Bon Ici Radio Tour de France, le spectacle de la NOS. A've hey, hey, hey, hey. hey, hey, hey. lost touch with the inside of me every day. I have to work to set my soul free. Although I sit on my knees and pray something inside of me says, I got selling my soul to the devil. I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 voor de jongere luisteraars onder ons ook mooi natuurlijk. Hè. Splendid met uh, again. Prachtig uh, geluid dit. Uh, doet mij een beetje aan vroeger denken. Het uh, uh, type machines, perskamers. Uh, Floris van Horen, jij gaat het uh, toergevoel in Nederland peilen vandaag. Waar ben je? Ja, krantenredactie, hè? De ah. Krantenredactie werkt natuurlijk al jaren niet meer met typemachines. Maar ja, goed, computers maken geen geluid. Dus we kozen toch maar even voor de typemachine, Tom. Maar we zitten op uh, toch een van de grootste krantenredacties. Uh, misschien wel de grootste in Nederland. En daar kom je toch uit bij Telesport. Het werd net al gezegd. Het is een, een beetje een merk. Maar het is natuurlijk ook een, een journalistiek product. En uh, de meeste, het belangrijkste mensen laat ik zo zeggen. Niet de meeste, er zitten maar twee in Frankrijk. Maar dat moet dan weer hier opgevangen worden in, uh, in Amsterdam. Daar is het. Uh, in het uh, westelijke havengebied uh, een beetje. Twan Bovee is een van de redacteuren hier die zich daarmee belast. Wat, wat is jouw tourgevoel? Mijn tourgevoel is dat wij eigenlijk gewoon dagelijks de tour vanaf ochtends tot avonds laat... echt van minuut op minuut volgen middels uh, live uh, coverage uh, twitters van renners. Uh, we hebben een speciale tour-app gelanceerd uh, om ook in de tijd mee te gaan een nieuwe ontwikkeling... Uh, die is inmiddels al meer dan 75.000 keer uh, gedownload. En daar zit een speciaal live gedeeld in om de, de bezoeker ook het, gevoel, het extra tourgevoel nog te geven. Van dat ze continu live kunnen volgen in de trein, thuis, uh, eigenlijk overal. Uh, daar zit ook nog weer speciale achtergrondinformatie in ons laatste nieuws. Uh, met name ook die speciale achtergrondinformatie van uh, de renners. Daar zit weer Twitter aan gekoppeld. Dus iedereen kan eigenlijk continu de Tour de France uh, volgen. Is er voor een krant een primeur te halen in de Tour? Want er wordt nergens zoveel getwitterd als bij de wielrenners. Ik denk dat voor de krant nog steeds een primeur te halen is. Zeker met ons eigen netwerk van Raymond Kerkhoff en Hans Ruggenberg. Die zitten natuurlijk echt heel dicht op de renners. Het wordt wel steeds moeilijker, want iedereen twittert natuurlijk erop los eigenlijk. Alleen ik denk nog steeds dat Raymond en Hans wel met primeurs kunnen komen deze Tour. Hebben jullie de Tour dit jaar anders aangepakt dan andere jaren? Niet specifiek. Het enige is dat we dus in de ontwikkeling mee zijn gegaan. Dus we hebben een speciale tour-app gelanceerd. We hebben een tourpool die ook alle records eigenlijk gebroken heeft met meer dan 84.000 deelnemers. Daarmee laten we zien dat we ook interactief steeds meer doen eigenlijk als telegraaf zijn. En dat is denk ik wel essentieel voor onze bezoekers die dus daardoor nog een extra dimensie creëren rondom de tour. Een, een tourpool, die wordt dan uh, gedaan samen met Hives. Dan uh, vraag ik aan iemand die commercieel wat meer kan vertellen... Hoofdredacteur, of adjunct hoofdredacteur uh, Kees-Jan Emmer. Um, Kees-Jan Emmer, sorry. Um, wat is het belang van zo'n zo tourpool voor jullie? Het is Jan-Kees, maar het belang van zo'n tourpool uh, is, uh, is dat we daarmee een community... Uh, een, een, een gemeenschap uh, creëren rondom uh, Telesport, rondom de tour... Uh, waarbij we onze kijkers of, en onze lezers uh, meer... Uh, meer betrekken bij waar we mee bezig zijn. En uh, we hebben dus veel meer interactie met onze uh, lezers. Hoe belangrijk is de Ronde van Frankrijk voor de Telegraaf, commercieel gezien? In de zomer is het natuurlijk heel belangrijk, zeker in een zomer als deze... waarin er uh, eigenlijk weinig andere grote sportevenementen zijn... Uh, zie je dat dit het belangrijkste uh, evenement is uh, voor ons. En je ziet dat uh, naast uh, het, het cover van, de, van het sportdeel... Uh, dat we proberen om de Frankrijk-beleving ook op andere plekken in de krant en op de site... Uh, uh, aan te wakkeren dan, wat voor rubriek moet ik dan denken nou, bijvoorbeeld in het Stan uh, hebben wij elke dag een rubriek van, uh, van Tony Eiken waar, waarin hij beschrijft hoe, uh, hoe hij uh, uh, waar, we, waar, de tour, waar de renners zijn en waar je dan kunt gaan eten als je als volger van de tour uh, daar in de buurt bent uh, we doen die, we doen die uh, column nu ook uh, op video dus hij staat ook elke dag bij ons op de site uh, spreekt hij me uit ja, dat, uh, dat, dat, dat werkt, uh, levert heel veel positieve reacties op ja, dan nog eventjes uh, tot slot Luc Blijboom, die staat bij me. Hoe vaak heb je de tour gevolgd in, uh, in Frankrijk? Ik heb in een uh, tamelijk grijs zes keer de tour gedaan. Ik heb ze alle vijf van de Miguel Indurain gezien... en de laatste van uh, Greg LeMond in 1990. Dat was mijn eerste. Mis je het? Ja, als je het ziet op tv, dan mis je het wel. Maar aan de andere kant, het is ook uh, een enorme aanslag op je privéleven met name. En het is niet voor niks dat uh, Hans Ruggenberg en uh, Raymond Kerkhoff... ze uh, twee verstokte vrijgezellen zijn. Uh, wat was je mooiste tour van die zes? Mijn mooiste doel was uh, zonder twijfel de eerste met, uh, met Greg Lamont. Dus. Uh, je komt daar binnen, het is, het, is, het is geen reizend circus, het is een reizend dorp en inmiddels is het een reizende stad uh, geworden. Het is zo ongelooflijk groot, heb je zelfs op de tv geen enkele voorstelling van wat daar gebeurt. Was jij nog wel van de tijd van de typemachine? Ik uh, ben van de Tandy geweest, de kennis weet dat misschien nog wel. Dat was een, uh, ja, een soort ver veredelde typemachine, maar veel meer dan uh, een stukje tikken kon je er nu op. Dus uh, het was allemaal mooi, maar dit is beter nu. Ja, wij, wij gingen uh, met een auto uh, daar naartoe en we kochten bij de Franse grens kochten wij de Michelin-kaart. En uh, zonder mobiele telefoon, en we moesten ons misschien te redden. Goed, dat was het toergevoel van Luc Blijboom. Toerverslag even uit het verleden van uh, de Telegraaf, waar ze nu uh, de tour ook nog steeds volgen, alleen op een andere, modernere manier. En wij gaan weer verbinding zoeken met uh, de reizende stad, uh, Gio Lippens, uh, met de muur, de Bretagne. Ja, die blijft op zijn plek. Die blijft op zijn plek staan. Hè? Jullie, jullie verkassen allemaal weer vanavond. Maar eerst even over de vijf. Want uh, zijn ze nog weg? En wat, wat gebeurt er met die voorsprong eigenlijk? Ja, ze zijn er wel degelijk weg. En die voorsprong die schommelt iedere keer zo rond de 2 minuten. 2 minuut 13 is het op dit moment. En we hebben nog 41,3 kilometer te rijden. Dus uh, absoluut geen man overboord voor uh, de heren in het uh, peloton. Ze weten dat ze dat gat zeker kunnen dichtrijden. Maar het blijft gewoon uitkijken geblazen. Want uh, als je de weg bekijkt, uh, nou ja, nu is het weer net iets. ...iets breder, maar net was het een soort veredeld fietspad waar ze overheen moesten slingeren. En uh, het is weer aardig uh, ja, beginnen te regenen. Hier aan de finish vooral, maar ook onderweg, want dat zie je dan wel uh, aan de weg... ...waar de renners uh, toch echt uh, door die sproeiende regen heen moeten fietsen. En dat maakt het allemaal wat linkt oppassen voor valpartijen. Maar het valt nog mee hoor, uh, tot nu toe weinig uh, ongelukken in deze etappe. En dan uh, zullen we dat maar meteen even op onze houten tafel uh, afkloppen hier op de commentaarpositie. Wel Lekke banden. Luis Leon Sanchez, uh, de Spanjaard uit de ploeg van Rabobank, zojuist een lekke band. Werd weer op gang geholpen door Erik Breukink. Even later stond hij weer aan de kant. Want uh, of het wiel zat er niet helemaal goed in, of hij had opnieuw lek gereden. In ieder geval uh, moest hij voor de tweede keer in de remmen knijpen. En nu zie ik zowaar dat het peloton uh, gebroken is. In een uh, lange, kronkelige afdaling. Want uh, er zitten zelfs uh, auto's achter dat eerste gedeelte van het uh, peloton. Maar het tweede gedeelte, dat uh, komt er wel uh, weer uh, bij. En dan zou je toch haast gaan denken? Zou er dan misschien wel een valpartijtje zijn geweest? Of in ieder geval op onthoud daar in dat tweede deel van het peloton. Want anders lijkt het me toch sterk dat het eerste deel zomaar wegrijdt bij het tweede deel. We krijgen er ook geen meldingen van. Ik zie ook Laurens Tendam daar in de staart van het peloton rijden. In ieder geval heeft Sanchez inmiddels alweer aangesloten. Dus dat is goed. Op dit moment rijdt Liquigas de groene ploeg aan kop van het peloton. En misschien dat zij iets willen gaan doen... Voor uh, hun kopman, voor uh, Ivan Basso. Die willen ze misschien uh, in elk geval in een goede positie gaan afzetten. Straks als we bij de de Bretagne zijn. Maar het is nog ver. Ver ook voor die vijf koplopers. Met die ene Nederlander. Ik blijf het maar weer zeggen. Johnny Hoogeland. Johnny Hoogeland zit er nog netjes bij. Hoor. Hij maakt een goede indruk. Ja, hij heeft dus... Uh... ...die uh, dat bergpuntje gepakt wonnen tussen sprintje. Zijn trouwens door Melio Nek heen. Betekent dat we aan de laatste 40 kilometer zo'n beetje uh, begonnen zijn van deze etappe. En ik denk dat die groep die terugkwam hier achter ons bij dat pelotongio... ...dat dat een groep met plassers is geweest. Want uh, we hoorden er net dat een uh, deel van het peloton langs de kant van de weg was gestopt... ...om even een natuurlijke behoefte uh, te doen. En die zullen zijn teruggekeerd inmiddels in het peloton. We rijden inderdaad over een gevaarlijk stuk weg... Van, uh, vanuit de lucht valt weinig regen meer, maar dat spat wel allemaal op vanaf de weg. Door de auto's voor ons, links en rechts de bomen. En wat gevaarlijk is natuurlijk, het wegdek ligt er uh, nat bij. Maar er liggen ook allerlei blaadjes en allerlei andere troep dat uit de bomen valt op de weg. Het is uh, opletten geblazen, ook met die lastige bochten in die smalle wegen hier in Bretagne. Op weg dus naar de muur de Bretagne. Iets meer dan twee minuten nog. De voorsprong van de vijf mannen aan de leiding. Johnny Hoogland, Jeremy Wa, welkom. Blel k En dan die twee Spanjaarden: Isaac en Imanol Erviti. Radio 1. Het NOS-journaal. Bijna half vijf, hier is de grootste liefhebber onder de Nieuwplezers, Mark Visser. Ja, dank je. De Nederlandse politiecommissaris Tom Driessen is opgestapt bij de Europese politieorganisatie Europol. Driessen is sinds een jaar in opspraak omdat hij zou hebben geprobeerd om bevriende Nederlandse politiemensen aan een baan te helpen. Ook zou hij bij een sollicitatieprocedure vertrouwelijke informatie hebben gelekt. Wat de precieze reden van zijn vertrek is, is niet bekendgemaakt. Driessen was sinds 2009 de tweede man van Europol. De Europese Commissie heeft een tijdelijke importstop afgekondigd voor zaden en bonen uit Egypte. Aanleiding is de EEC-besmetting, die tot nu toe aan ongeveer 50 mensen het leven heeft gekost. De Europese Voedselveiligheidsorganisatie gaat ervan uit dat de uitbraak is veroorzaakt door vene Griekzaden uit Egypte. En in Groot-Brittannië is de politie naar eigen zeggen begonnen met de grootste politieoperatie in vredestijd ooit. De veiligheidsoefening duurt tot de Olympische Spelen van volgend jaar. Alle accommodaties worden onderzocht en er zijn ook oefeningen waarbij wordt gedaan of er sprake is van een terreurdreiging. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Erwin Krol. Prachtig weer, eh, krijgt ook een heerlijke avond eh, heeft voor de boeg. Alhoewel de bewolking geleidelijk wat toe gaat nemen. Het temperatuur blijft rond de 20 graden op een heleboel plaatsen. En dan vannacht neemt de bewolking definitief verder toe. In het zuidwesten gaat het al licht regenen. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 14. Morgenochtend is het tamelijk regenachtig weer. En morgenmiddag dan is er een afwisseling van zon en bewolking. Een paar buien zijn er, in het oosten mogelijk met onweer. De de matige zuidwestelijke wind en het wordt een graad of 22, dus in elk geval niet koud. Donderdag lijkt mij een vrijwel droge dag te worden... met flink wat zon, een zuidenwind en 3,24 graden. En vrijdag en het weekend keren de bui terug. Maar het zijn er niet al te veel. De zon blijft zeker een rol spelen. 21 graden, uitstekend weer. ANWB ah, verkeersinformatie. 21 files staan er in het hele land. Dit zijn de bijzonderheden. De A7 vanuit Zaandam naar Horen. Tussen het knooppunt Zaandam en Weidewormer 2 kilometer. Er staat een kapotte auto en daarom is de rechterreis ook dicht. A9 Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot 3 kilometer. En op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam. Tussen Brile en Spijkenissen ook 3. Vertraging op het spoor tussen Dordrecht en Lage Lagerzwaluwen. Daar rijden helemaal geen treinen, maar u moet dan met de bus. Vertraging kan oplopen tot een uur. Dit komt door een aanrijding. Me, me. Wereldwijd werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. Bel 0800 0552 of ga naar dhl.nl. DHL DAL Express. Excellence. Simply delivered.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 De Radio 1 Tour Top 100, nummer 85. Anne-Marie David, 1973, ze zong het voor Luxemburg en won het Songfestival toen het Songfestival het Songfestival nog was. En de Tour was toen al de Tour en is nog steeds de Tour en de wetten zijn oeroud gejongen. De wetten zijn oeroud. De wetten dat het peloton uiteindelijk een kopgroep zal gaan grijpen. Maar ja, ik vraag me dan toch altijd af voor. Zo iemand als Johnny Hogeland heeft zich uh, toch altijd niks laten liggen aan uh, de wetten van het uh, peloton. Die heeft wel vaker uh, dappere en vermetele pogingen ondernomen. Maar ja, het zou toch wat zijn zeg, als hij dadelijk nog wegspringt. Maar of hij uit uh, de handen kan blijven uit de klauwen van dat uh, peloton, dat denk ik toch niet. Daar zal zelfs Johnny Hogeland niet toe in staat zijn. Maar het is wel mooi dat hij in de kopgroep uh, zit. Het slingert nog steeds in dat Bretonse land en hier op de tribune kijken we over die heuvels uit en dan zien we dat de vlaggen weer heel strak staan en dat de wind weer een stukje gedraaid is. En nu staat hij zelfs een beetje ja, pal van opzij als de renners straks aan die muur van Bretagne gaan beginnen. En dan vooral op dat laatste stuk zullen ze toch last hebben hoor, want dan komen ze uit de bomen en daar is het veld open. Daar hebben ze een prachtig uitzicht op de omringende landerijen. Maar met die wind pal dan van opzij zullen ze toch erg lastig krijgen in die slotfase. Peloton nog steeds compact, nog steeds oppassen geblazen daar. Maar het gaat ook nog telkens allemaal goed. En die kopgroep, ja, die kopgroep zal bijzonder goed samenwerken. En natuurlijk, via die oortjes, Sebas, houden ze natuurlijk ook wel in de gaten hoe groot die achterstand is. En in die dus, voorsprong. En dus uh, gaat de kopgroep steeds weer wat sneller rijden, wat harder rijden. Op de pedalen staan op het moment dat het peloton weer snel dichterbij komt. En het gevolg daarvan natuurlijk is dat ze in het peloton weer uh, moeten gaan uh, versnellen. En zo is dat spel wel een beetje begonnen tussen uh, de kopgroep en dat peloton. Maar normaal gesproken gaat het uh, peloton dat spel natuurlijk winnen. 2 minuten 20 hoor ik nu. Is er nog steeds het verschil. Maar het tempo is dus wel echt ook wel uh, ogen omhoog gegaan in de kopgroep hoor. Nu zelfs ruim boven de 60 per uur. Maar de weg loopt weer een beetje naar beneden. De uh, natte weg. En het is vooral Johnny Hogeland die veel werk doet. En die Isaac Gieren, die Bas van Euskartel, twee keer lek gereden dus al vandaag. Die schuwt het werk ook niet. Jeremy Roy zit dus ook mee. Ik zei het al, iedere dag rennen van La Française de Jeu. Of FDG moet je tegenwoordig zeggen. Erbij geweest. En het, vandaag zit er niemand minder dan de manager van die ploeg achter het sturen in de auto. De afgelopen dagen zat daar de tweede ploegleider achter. Zoals normaal eigenlijk Frank Pinot. Maar vandaag is het Marc Madiot. En die kwam er net op zo'n heel smal gedeelte ons voorbij gereden. Met een telefoon aan zijn 1 op met de communicatie aan het uh, voor de mond werd uh, twee landkaarten zo op het stuur gelegd. De ene was de officiële van de Tour en de andere hadden ze het parcours zelf opgeschilderd. Dus wellicht zijn zij ook nog wat van plan en heeft hij dat doorgegeven aan zijn renner, aan die ROA. Aart Vierhout, wij zien het klassieke beeld, maar wel op een ander terrein hè, dan het normaal zich afspeelt. Want uh, op het vlakke uh, dan is het helder, maar nu is het de hele tijd een klein beetje op een klein beetje af. Is dat nou gunstig of ongunstig voor de koplopers? Voor de koplopers gunstiger. In dit geval zijn het uh, allemaal wat, wat, wat meer bergoprenners, hè. dus wat minder renners van het vlakke. Jongens die allemaal een goede goed voorjaarsklassiekers... en dan wel de Ardennenklassiekers kunnen rijden. Dus dat houdt ik in dat zij deze dag makkelijker verteren... dan jongens die op kop rijden op dit moment bij Lotto. En daardoor ook ja, redelijk zelf bepalen nu wat de afstand blijft. Qua voorsprong. Iedere keer is peloton de twee minuten na. Dat geven ze ook weer gas voor aan. En laten ze zien van uh, wij zijn niet van plan om zomaar op te geven. En in het peloton proberen ze dat toch wel een beetje te consolideren. En je ziet nu... Constant, uh, die twee jongens die, die op kop hebben gereden... die worden nu al afgelost door drie anderen. Dus het, het begint daar echt wel op te raken. En de vraag is, hoeveel mannetjes van Lotto blijven nu... achter deze groep aanrijden, tot aan ja. de laatste twee kilometer? Of gaan ze eerder gas geven in de hoop dat ze echt opgeven voor? Dat is een beetje de af, aftasten. Want en voorlopig rijdt er geen andere ploeg mee. Want zullen zij denken, uh, ja, wie als Gilbert wil, uh, wil winnen, ja. moet hij zelf maar winnen? Ja, wie wilde? sprint verliezen van Gilbert, die moet nu mee gaan rijden en zorgen dat het gat dicht is. Dus het is de vraag, gunnen ze Gilbert nog een zegen door mee te helpen en de, in de hoop dat ze zelf ook een etappe zegen kunnen binnenslepen, dus dat ze Gilbert kunnen verslaan. Die ploeg die zal mee gaan rijden en dat is een beetje afwachten nu. Want uh, die 2,20, die hebben ze al een hele tijd. En het lijkt inderdaad niet zo makkelijk. Het gaat niet zo makkelijk dat ze zeggen, nou nee, maar daar laten we ze op hangen. Dat gevoel heb jij niet nu. Hè? Nee, nee, het is nu echt. Uh, ze moeten er nu echt voor rijden om het gat te dichten. En dat doet echt pijn. Je ziet het aan de gezichten, je ziet het ook aan de kopgroep. Je ziet ook het vuur wat in Johnny Hoogland zit. Je ziet hem op die pedalen staan, je ziet hem echt gang maken. En Iedere keer als er een klimmetje is, dan uh, neemt hij het voortouw om daar zeker die tijdwinst uh, te behouden en, en tot over de top... en dan wordt het weer overgenomen. En ja, de, de wil is er echt om, om met elkaar ervoor te gaan. En dat, uh, dat ziet er wel er redelijk uit. En zeg jij daarmee met nog 30 kilometer te gaan... Uh, we maken ze niet vaak meer mee, maar wie weet... Wie weet is dit een ontsnapping die standaard? Nou, ze kunnen een berg op en ze kunnen dus ook een finale nog aan... om daar nog een extra zet te geven om, om voor dat peloton uh, zo lang mogelijk vooruit te blijven. En het hangt echt van, een, van de andere ploeg af of ze meegerijden met Lotto. Want ik, ik betwijfel of Lotto dit, zelf, uh, dit gat dicht gaat krijgen. Oké, okay, nou, dat is uh, interessant genoeg om naar uit te zien dus. Muah. Aan zijn nasak is hij schitterend, schitterend, ars zat, ars zat, platteert hij. We hebben hem gezien, we hebben hem gezien, we hebben ZANG Nou, is die echt afgelopen natuurlijk. Enorme hit was het ook, hè? Tarkan, Sibarique. En We zaten net te filosoferen en dan ga je naar kilometers kijken en de tijd. Hoe staat het ervoor, Gio? 27,9 kilometer om precies te zijn. 2 minuut en 12 seconden is de voorsprong van de kopgroep. En Omega heeft wel uh, hulp gekregen... ...inmiddels van één uh, mannetje van de Garmin-ploeg. Uh, en ik dacht dat dat uh, David Zabriskie was die daar zojuist op kop reed. En daarachter dan uh, drie Duitsers uit die Omega-ploeg. Want die moeten het werk doen hoor. Sieberg, Greipel en Lang. Dat zijn de mannen die uh, daar stevig moeten gaan werken... ...om die voorsprong terug te brengen. Maar het lukt nog steeds niet. Wat Aard al zei... Echt... Veel hulp krijgen ze daar niet in het peloton. In het peloton stuurt dan Hussoft dat mannetje vooruit, of mee eigenlijk aan het front. Dat is dan die Zabriskie. Hussoft die trouwens heeft laten weten dat hij voor de groene trui absoluut geen moeite meer wil doen. Dat heeft hij tien jaar gedaan, zegt hij. En vandaar dat hij ook zojuist niet meesprintte in die supersprint die we iedere dag hebben. Thor Hushof, dus, de man in de gele trui. Die zou hij natuurlijk wel graag behouden, maar de kans daarop is vrij klein met deze aankomst. Dus laat Huushoff het eigenlijk een beetje lopen. Werkt hij voor de vorm? Laat hij een ploegmaat in elk geval meewerken met de mannen van Philippe Gilbert. Want die heeft er belang bij. Groot belang. Maar ja, die kopgroep, er hebben vijf mannetjes belang. Seven, de laatste 27 kilometer is die kopgroep ingegaan. En hey, de weg wordt in één keer een stuk breder. We zijn dat smalle stuk nu afgereden naar het dorpje Silviak. En nu rijden we dan weer op een veel bredere weg. Dat hebben we de afgelopen uren niet gezien. Oh, maar wacht even. We gaan ook meteen weer naar links. Laat me raden, dan wordt de weg hier weer een stukje smaller. Nou, het is een beetje ertussenin eigenlijk. En die vijf man die geven echt nu alles hoor. En Johnny Hogeland, Jongen, jongen, jongen, Die maakt toch wel een hele goede indruk hoor. Het is uh, wel een beetje de machinist zo nu en dan van deze kopgroep. Als hij op kop gaat rijden en die rug weer kromt. En die armen, die handen neerlegt helemaal onder in de beugel. En aan dat stuur trekt en alles uit zijn benen haalt. Gaat het tempo toch hoog de lucht. En die Erviti nu op zijn beurt op kop aan het rijden. De Spanjaard, die heeft het wat makkelijker. Want de weg loopt weer naar beneden. K3 zit in tweede positie. Dus niet in derde, maar in tweede positie. Daarachter zien we dan Johnny Hogeland rijden. En dan dus die Isa Gieren en die Jeremy Roy zitten daar ook nog bij. Ploegleider van Movistar. Die gaat naar voren, die zal nog wat tips meegeven aan Imanol Erviti. En dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren in de laatste 5, 26 kilometer. Restez à l'écoute avec Radio Tour de France. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship back. In dark. voor en oud natuurlijk hè. Adele met de rolling in the deep. Aard, Vier auto is dat ook helemaal mee te zeker natuurlijk. Maar concentreert zich nu weer helemaal op het wielrennen. En um, Aardje zei het, ze zijn niet zomaar terug. Um, en het blijft maar rond die twee minuten. En dan naderen we de 20 kilometer. En dan leerden uh, vroeger altijd alle wielliefhebbers ons één minuut per 10 kilometer. Dat was een soort magisch iets. Maar tegenwoordig gaat het iets harder hè, op het vlakken. Ja, op het vlakken is dat, er, is dat er echt wel de, ja, de makkelijke rekensom. En... Met de heuveltjes erin, zoals vandaag, wordt het toch net even weer anders. En dan is de vraag: eenmaal je stil komt te staan, degene die op de kop alles moet doen in het peloton, die constant al aan het rijden die zijn, natuurlijk ook al 60 kilometer achter die kop gepland aanrijden. En die gaan juist knakken op, de, op dit soort parcours. Kijk, wat vlakken kun je, je weer eventjes aanzetten, zit je weer in het wiel van je voorganger, en dan kun je er weer tegenaan. Maar en, en omgekeerd, je zit vooruit, je denkt met een kilometer of 50, 60... nou, dat gaat ons niet lukken. Bij 40 denk je... En nu komt er ook een punt dat je denkt, nou, zover is ik. Dat, dat gebeurt ook iets natuurlijk in je hoofd. Ja, je weet dat je, dat je voor die laatste, het laatste uur van de wedstrijd... altijd, zeker in de tour, moet je iets over hebben. En zo hebben ze ook gekoerst. Hè? De eerste twee uur, 36,5 kilometer gemiddeld. Later 3 uh, derde uur, 40 kilometer gemiddeld. Dus je ziet het tempo al langzaam een beetje omhoog gaan. En op zo'n parcours als vandaag is dat al een redelijk gemiddelde. Dan moet je al flink doorrijden. Dus dat, dat, uh, ja, dat begint nu een beetje door te wegen. En de jongens van, uh, van Lotto krijgen een klein beetje hulp nu. Een man van, van Garmin die mee gaat rijden. Maar of dat genoeg gaat zijn, ja, we zullen het zien dadelijk. We gaan eens kijken. Want Gio, hoe is het met de Voorsprong en hoe is het met die vijf? Nou, die loopt nu wel terug. En dat heeft alles te maken met David Zabriskie. Die uh, ongelooflijk hard aan kop van dat uh, peloton sleurde. Keek net eventjes uh, via de cameraman. Konden we meekijken op de snelheidsmeter van de motor. En dan zagen we dat er 80 kilometer per uur stond. Nou, dat werd echt niet op het vlakke gereden hoor. Dat kan niet. Maar uh, de weg ging licht omlaag. Maar uh, die Zabriskie, ja, we weten het allemaal. Ooit uh, reed hij in het geel uh, in het begin van de Tour de France. Totdat hij in de ploegentijdrit ten val kwam. En die kan tijdrijden als de beste en als hij zich op kop. Nestelt. Ja, dan is het pintje zweten in het peloton. Vooral als je in de tweede helft van het peloton zit. Want je ziet het heel mooi van boven als je vanuit de helikopter meekijkt naar het peloton. Dan zie je aan het begin van het peloton zie je toch een bolletje vormen. Daar rijden de renners nog wel naast elkaar. Hoe verder het naar achter gaat, hoe meer de renners pal achter elkaar moeten rijden. En dan zie je één lang lint hier erachter aanslingen. Als een soort staart zie je dat kronkelen. En daar zou ik op dit moment niet graag willen zitten op deze. Toch wel. Verraderlijk gladde wegen. Maar goed, de kopgroep heeft er verder geen last van. Want die rijdt nog steeds met zijn vijven. Voorsprong inmiddels wel teruggelopen tot 1.25 met nog 20 kilometer te koersen. Ja, die uh, 2.20 periode zeg maar dat het heel lang daaromheen uh, schommelde is uh, echt definitief voorbij nu. En de kopgroep kwam er net in een wat uh, lastig gebied waar de wind in één keer uh, uh, vrij spel had... En die wind die blies toch echt in het nadeel van, van in ieder geval de kopgroep en dadelijk dus ook peloton. 20 kilometer is er nog te gaan. Voor de kopgroep waar Johnny Hogeland net het tempo weer opvoerde. Omdat Eviti en Isaac hier een beetje stil vielen. Hij is echt degene die hier het tempo bepaalt. Grio. wat gebeurt er ja, achter? Ja, Kadel Evans. Lekker band. En uh, naar de kant. Uh, en uh, dat levert er nogal een uh, valpartij op van de motor. Ook een fotografenmotor. Want uh, die moest ineens uh, vol in de remmen. Ook omdat de ploegleiderswagen daar natuurlijk uh, vol achteraan kwam. En nu wordt Evans teruggebracht door een uh, paar ploegmaat. Ze krijgen ook nog een mannetje van Euskaltel mee. Dat is Ruben Perez. En dan kijken we hoe Evans teruggebracht wordt door zijn ploegmaat. Dat gaat allemaal wel goed komen. Michael Scher, dat is de man die hem terug moet brengen. Dus we hebben er ook Santoromita bij zien. En dan reizen ze heel snel terug naar het peloton. Maar dit komt hem niet goed uit hoor. Cadel Evans, ook zijn zinnen gezet op de etappe van vandaag. Misschien wel de voornaamste uitdaging voor Philippe Gilbert. Als het aankomt op de etappe-overwinning. En natuurlijk de man die de gele trui zou moeten gaan overnemen van Torhusoft. Hij zit inmiddels weer in het peloton. Ja, en nu nog naar voren. Dat zal lastig zijn op deze wegen. Ja, uh, wij zien dat. Uh, Kadel. Is, is dit het schrikbeeld van een renner... om in zo'n finale, want daar zitten we langzamerhand in... want je moet dat hele peloton ook weer langs. Hè? Of, of is dit nog net op tijd, zeg maar? 20 kilometer voor het einde. Ja, voor Cadel is het niet, niet heel erg schrik. Het zijn vooral de ploegmaats Die weten dat ze nu eigenlijk al voluit uh, moeten geven... om hem weer terug te brengen op zijn plaats. Uh, van voor het peloton wordt er wordt voluit gereden. Wordt zeker niet gewacht op hem. En eerder... Waar BMC zat, was net achter de lottoploeg, constant controlerend. Zit dus nu met z'n allen in het staatje van het peloton. En schreeuwen eens nou iedereen aan de kant. Want het is natuurlijk wel zo dat als een klas klasse mensenrenner lekker rijdt... iedereen ziet het van het peloton. En op het moment dat de jongens van BMC langskomen... wordt even een klein seintje gegeven en iedereen gaat gelijk aan de kant. Is de code wel uh, heel even wachten tot hij weer aansluit? Dat Die code blijft wel gehandhaafd? Nee, we nee, zeker niet. Nee. Sorry, Cadel. Dat is heel jammer voor hem. 18 kilometer. We, gaan, uh, we zijn bezig. We zijn in het achtervolgen. Doen we de hele dag al. Dan gaan we niet op uh, Cadel Evans wachten. Dus dat is, uh, dat is niet meer van... Uh, dat is nu niet meer aan de, aan de hand. Dat is nu niet meer aan de hand. Dat, dat moet je vroeger in de race uh, lekker. Is het een soort schrikbeeld voor klasmensenreners? Want het gebeurt relatief toch niet zo heel veel dat we het zien. Maar je, je kan zomaar een minuutje aan je broek krijgen als je nu een beetje pech hebt. Hè? Ja, zeker in de finale. Want wat gebeurt er? De peloton 55. En dan moet je wel heel hard rijden. Wil je dat gat weer terug overbruggen? En dan zijn er wel de volhouders waar je nog een beetje gebruik van kan maken. Maar je moet eerst maar. Weer goed in het wiel zitten van zijn volgauto. En, en slaal om het weer aan de achterkant van het peloton komen. En zeker op af, op af, de vallen gaten. Er zijn ook renners die het laten lopen. Die denken: van het is goed geweest voor vandaag. We komen op tijd binnen. En we, laten, we haken af. En dan zul je toch ook weer moeten langsgaan om weer op te schuiven. Dus het is, het is altijd wel een gevaarlijke klus om die laatste 20 kilometer lek te rijden. Wij gaan zo er even uitaard voor het nieuws van uh, vijf van uur. Uh, maar we gaan met spanning kijken. Want als we terugkomen is het nog een kilometer of twaalf of zo. Met Johnny op kop. Met Johnny, een Nederlander op kop. We zeggen toch maar eens even: Wa Iragiren K3 en Erviti. En natuurlijk Johnny Hogeland De vijf Zijn nog altijd vooruit. De voorsprong wordt kleiner. Maar het is geen automatisme dat ze worden teruggehaald, zegt Uit Vierhout hiernaast me. Kortom, blijf aan uw toestel. Journaal van 5 uur, en 6 over 5, zijn we er weer. Radiotour, vierde uur. BNN Today. Heeft Albert vroeger heel vaak ge, gebobsleed al? Ja, ik denk dat ik 10, 10, 12 jaar samen met hem uh, gesleten. heb. in één keer een hele lange stoep van auto's met, vol met rebellen... met allemaal wapens, heel hard van de frontlijn afrijden. Vanavond om half negen op Radio 1. Maar in Zuid-Limburg hoorde je dit. Luister en kijk mee op radio1.nl. Radio 1, het nieuws van alle kanten.